De Nederlandse politie heeft samen met de FBI een maand lang een website in de lucht gehouden om onder meer drugshandelaars te kunnen oppakken. Op de website Hansa Market werd ook gehandeld in juwelen en nagemaakte goederen. Een andere illegale handelsplaats, Alpha B, werd vorige maand opgedoekt. Veel gebruikers weken daarna uit naar Hansa. Dat blijkt nu een vooropgezet plan van de politie te zijn geweest. Het Poolse Lagerhuis heeft ingestemd met de omstreden hervorming van de rechterlijke macht. Het heeft zich daarmee niets aangetrokken van dreigende woorden uit Brussel. De president kan nu rechters van het Hoge Rechtshof met pensioen sturen. En de politiek bepaalt wie de nieuwe rechters worden. Nu worden die nog onafhankelijk benoemd. Eurocommissaris Timmermans zei gisteren dat de democratie in Polen door deze wet in gevaar komt. Op de derde dag van de Nijmeegse vierdaagse zijn ruim duizend van de bijna 39.000 deelnemers uitgevallen. Een aantal van de uitvallers had buikklachten en was misselijk, onder wie twintig Britse militairen en leden van de medische dienst van het evenement. Hoeveel nog niet duidelijk is of ze een besmettelijke ziekte hebben, zijn de zieke militairen in Kamp Heumenswoord apart gezet met een aparte wc. Onderzocht wordt waar de klachten vandaan komen. Het weer in de loop van de avond overal droog. Vannacht opklaringen, een plaatselijke mistbank minimaal rond 12 graden. Morgen droog geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee. Zandvoort, een zomerhit.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 al een, een tijdje. Deze van uh, Nausica. Welkom bij deze uh, alternatieve fem van uh, deze donderdag 18 mei. Je hoort al uh, de nodige uh, muziek. Op de achtergrond. En dat heeft uh, te maken met uh, de band van Suzanne uh, Sanders... die hier uh, vanavond live aanwezig is. Uh, nou als daar had ik het over. Een band die uh, voor een, een Nederlandse begrip... Uh, opereert vanuit Arnhem. En ook een beetje over de grens heen uh, kijkt. Twee leden zijn Duitsstalig... en twee uh, talig sprekende mensen zitten in deze band. Nou IK, we hebben ze hier ooit uh, gehad. Ik geloof in 2014 dat ze hier geweest zijn.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 Joy. Mm -hmm. Love Wat je zegt.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 Oké. Okay. Uh, ja, dat is hem. Ja. ja. <laughs> Creature in the night and disappear, dus. You're my creature in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 disappeared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 Ja, ja uh, en voor die mensen die dus uh, in ieder geval uh, willen weten: uh, 28 mei, mensen. zouden zou gewoon maar naar de, de kantine van Theater Walhalla gaan. Uh, daar zijn.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 En uh, we gaan gewoon verder. Maggie Brown is dit. Met uh, Hail to the Rain.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 Okay, I'm on The seas of rest is water, lies a quiet paradise. The place I want to be. Underneath the clear eyes, and there is room for joy and peace, because on the surface.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 Going down into the river in Natuurlijk uh, weer verder met de volgende. Endlessly. Endlessly. Endlessly. Endlessly you seem to me. Oh, so endlessly. The never-ending galaxy. Infinity to me. Brain Marie. dream you